Vijf uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. CDA DenkTank komt met voorstel nieuwe partijkoers. Groen licht voor nieuwe onderzoeksreactor Petten... en nog geen succes bij vlottrekken vrachtschip Wijk aan Zee. Een DenkTank van het CDA heeft voorstellen gepresenteerd voor een nieuwe koers. De partij kiest voor wat wordt genoemd het radicale midden. Volgens de DenkTank onder voorzitterschap van oud-minister De Geus betekent dat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 De mannen van 26 en 32 jaar hebben bekend... dat ze in oktober de bom aan de flitspaal hebben gehangen. Toen medewerkers van de EOD het explosief wilden demonteren, ging het af. Drie EOD'ers raakten daarbij gewond, één van hen raakte een hand kwijt. Dinsdag is de eerste proforma zitting in de zaak van de flitspaalbom. Voor de kust van Wijk aan Zee ligt nog altijd een gestrand vrachtschip van 155 meter. Geprobeerd wordt om het vandaag nog los te trekken met een kabel van anderhalve kilometer...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 De Nederlander ontkent schuldig te zijn, de medeverdachte heeft wel bekend. Hij kreeg bijna 27 jaar gevangenisstraf, tien jaar minder dan de Nederlander. Oud-voorzitter van de Raad voor Cultuur El Swaap... wordt de nieuwe bestuursvoorzitter van het Oerol Festival. Ze volgt Kees van Twist op, wiens termijn ten einde liep. Swaap stapte vorig jaar op als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ze was het niet eens met de bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra. De politie in Amsterdam zegt zes hennepkwekers... te hebben gered van een vergiftigingsdood... Agenten vielen aan Tip een huis in Amsterdam-Zuidoost binnen... en vonden daar zes mannen met een berg toppen. Ze reageerden volgens de politie iets wat afwezig. Al snel bleek dat ze een kachel had aangezet... die zonder dat ze het wisten het giftige gas koolmonoxide verspreidde. Een van de mannen zei dat er inderdaad wat misselijk was en hoofdpijn had. De zes kwamen met de schrik vrij. Wel kregen ze een dagvaarding voor het kweken van hennep.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 ANUB ah, verkeersinformatie Op de meeste wegen zijn de files minder lang dan gebruikelijk. Er zijn een paar bijzonderheden. Het zijn de langste files. Die staan op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 6 kilometer. De A27 van Utrecht naar Almere bij Beeldhoven 7. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom. Er staat tussen Knoop en de stok en de afrit Plantage 2 kilometer. En dat komt door een ongeluk.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 Een private banker die een sparringpartner is. en u kan inspireren. Meer weten? Kijk op abn. Amromeespiersson.nl. Tot 15% korting op elektronica. en tot 70% op mode. Eerstweekam.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Het woord van de dag is radicaal. Het radicale midden. Vlot vlotrekken van het schip gaat nog niet radicaal. In Italië heb je wel radicale hervormingen. Maar er is niet iedereen tevreden mee. En radicaal is ook de straf die de Ethiopische atleten hebben gekregen. En zo kiezen we weer uit het nieuws en we verbinden alles met elkaar. Kiezen en verbinden, dat is de titel van het rapport over de nieuwe koers van het CDA. Het Strategisch Beraad presenteerde zojuist die nieuwe koers... onder leiding van oud-minister van Sociale Zaken, Aart-Jan de Geus. En we hadden de term al een beetje besproken. Het radicale midden, daar gaat het over. Meneer de Geus, goedemiddag. Goedemiddag. Welke keus maakt het CDA? Nee, laat ik het anders vragen. Wat is dat eigenlijk, het radicale midden? Ja, dat is... Uh... Een midden waarin je wil verbinden tussen mensen die hier al langer wonen... en mensen die nieuw zijn. Waarin je wil verbinden tussen uh, ouderen en jongeren. Mensen met een hogere opleiding, een lagere opleiding... tussen stad en platteland. Dus het is het uh, midden, zoals we dat kennen, van het CDA... Uh, die echt een middenpartij is, een volkspartij. Ja. En aan de andere kant willen we niet een CDA... Uh, wat dan ergens grauw in het midden verkeert... en wat misschien niet herkenbaar is voor veel mensen. Maar, maar een verkeerd wel een, een, een, een, in het midden... Precies, en daar, maar je kiest vanuit het midden. We kiezen dus niet voor het midden, maar we kiezen vanuit het midden. En die keuzes die moeten dus helder worden. Want ja. het is zo dat uh, uh, in de huidige politiek de helderheid vaak vooral op de flanken te vinden is... Wij vinden dat dat ook in het midden van de samenleving moet gebeuren. En vandaar okay. dus heldere keuzes. Helderder in het midden, maar dan ben je links of ben je naar rechts? Of ben je niet links en we buigen niet naar rechts? Uh, uh, links en rechts zijn erg oude termen. Als je gaat kijken naar een thema als duurzaamheid, dan mag u zeggen of dat links of rechts is. Het maar de... dan ga ik u ook om de oren slaan. Radicaal is natuurlijk ook een oude term helemaal bij de christendemocratie. De PPR ja. was de politieke partij radicalen. Ja, maar hier gaat het om dus de, de helderheid. Uh, en uh, radicaliteit geeft dus aan dat je, dat je niet zomaar in het midden zit... omdat je daar pragmatisch thuis hoort. Maar dat je, de, dat je in het midden, vanuit het midden, heldere keuzes wilt maken. En die helderheid die is ook hard nodig voor de toekomst van onze kinderen. Ja. Duurzaamheid is niet een thema op links of op rechts. Duurzaamheid is een thema wat voor ons allemaal nou ja, dat, geldt. Dat is het, het, is een, het, het is oude een thema rentmeesterschap natuurlijk van het CDA. Ja, maar als u zegt rentmeesterschap... Dan, uh, ja, uh, dan is dat misschien iets wat voor veel mensen uit onze generatie telt. Maar voor heel veel jongeren is de vraag... wat betekent dat nou, rentmeesterschap? Dus wat wij hebben gezegd is dat uh, zo'n keuze voor duurzaamheid, die, die hoort in het nieuwe uh, CDA. Ja. Dat zal dus ook duidelijk naar voren moeten komen... in de economie, in de manier waarop we bouwen, in de manier waarop we rijden. En we zien dat ondernemers ook voorop lopen, dat burgers nu al ook in hun eigen wijk uh, energie aan het opwekken zijn. Dat betekent dus dat je uh, die duurzame dynamiek van nee, maar... de samenleving moet gaan vormgeven. Dat, dat snap ik. U, u, t, u heeft dat rapport geschreven. U overhandigde het uh, vervolgens aan uh, onder andere de vicepremier uh, Maxime Verhagen. En u had er de wens bij ter inspanning. Dat intrigeert mij. Moet hij er wat mee gaan doen, ook in het huidige kabinetsbeleid? Nou, allereerst is nu het woord aan de leden. Nee, maar u Want, zei dat. Ja, ik zei dat omdat het, uh, wij denken dat het een uh, mooi rapport is. De leden hebben daarover straks het woord. En uh, dan kan het altijd onze frontsoldaten ook helpen om verder te kijken. Maar Want, ook we, nog deze uh, kabinetsperiode? Ja, misschien ook wel. Eh, dat mo moeten ze zelf uitmaken. Voor hen is het natuurlijk van belang dat ze gekozen zijn... op basis van het geldende verkiezingsprogramma. En ook dat, ze, dat de handtekening staat bij deze coalitie. Nou ja, dat is, dat, het wijkt ontzettend, nogal van dat af, is ontzettend he? belangrijk. Maar stel, neem nou bijvoorbeeld het punt van de overheidsfinanciën. Nou, Wij neem zeggen... even het punt van de hypotheekrente aftrekken. Ja. Dan wijkt het af. Ja, en, de, en, en moet u de... daar wat mee doen? Nou. Dat is niet iets voor in deze kabinetsperiode... omdat in het in in uh, regeerakkoord ook duidelijk staat dat daar dat daar uh, uh, geen veranderingen in komen. Dus daar zijn we ook aan gebonden. Maar goede plannen maak je ook voor de toekomst. En dat hebben we gedaan. Dus we hebben gezegd, het is nu de tijd om zo'n vraagstuk onder ogen te zien. Degelijke financiën. En dan is die hypotheekrente die bedoeld was... om mensen een eigen woning te laten bezitten... Ja. die is eigenlijk nu, uh, is, die is dat doel ver voorbij geschoten. Mensen hebben veel te veel schulden. Dus je moet dat instrument, moet je herzien. Dan moet je kijken of je dat weer kan richten op die bezitsvorming. Nou, dan moet je nu... nu nu moet je denken uh, beginnen. Het is voor de volgende nu, periode. Daar moet je nu plannen over maken. En ja. dan moet je dat straks in alle zorgvuldigheid moet je dat vormgeven. Ja. Maar mag ik nog één wel... vraag? Nee, ik, ik wil nog één vraag stellen, uh, meneer De Geus. Want um, ik wil het ook. Uh, ja, dit is de inhoud. He, daar moet over gesproken worden, ook binnen de partij. Ja. Dan komen de poppetjes aan, uh, aan, aan bod. Moet dat poppetje snel uh, worden uh, gevonden? Oftewel wie de kar gaat trekken? Nee, dat denken we niet. Uh, we hebben wel gezegd als strategisch beraad: het is natuurlijk cruciaal dat je ook te zijner tijd de juiste mensen vindt. Het CDA heeft op dit moment een leiderschap... in de personen van Rutte Petom als partijvoorzitter... Maxime Verhaag in het kabinet... en Sibrand uh, van Haarsma-Buma in de Tweede Kamer. Ja. Tegen de tijd dat er uh, verkiezingen komen... hebben we ook weer een lijsttrekker nodig. Dus we hebben nog een tijdje te gaan. En in die tijd kunnen we de tijd goed gebruiken... om vanuit deze visie... Uh, met de leden te discussiëren en een verkiezingsprogramma opstellen. Precies. En dan hebben we Eerst te zijn de tijd ook een lijsttrekker nodig. En dan de lijsttrekker, maar alles uh, op zijn tijd. Meneer De Geus, uh, ja, u moet naar Radio 2. Doe Bert Kranenborg uh, de groeten uh, daar en uh, dank voor het gesprek. Tot uw dienst. Dag. Dan gaan we naar het vastgelopen vrachtschip bij Wijk aan Zee. Dat kan nog altijd geen kant op. Bergers proberen met een sleepboot dat schip, de Estek Meden, weer vlot te trekken. En wanneer dat lukt, en of het lukt, dat is allemaal nog onduidelijk. Aan boord van het gestrande schip is een Nederlandse loods. Die hebben we nu aan de leid. Jim Sperling, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe, uh, hoe is het daar aan boord? Ja, prima. De mannen van uh, Zwitser zijn druk bezig met het aanbrengen van de sleepverbinding met, uh, met de sleepboot. Uh, dat heeft wel wat voeten in de aarde vanwege de zeegang die er loopt. Maar uh, alles gaat gestaag. Uh, we verwachten met een, uh, nou, met een half uurtje vast te staan. En dan gaan we vanavond uh, gaan we proberen. En vast te staan, dat, dat is een mooie nautische term voor dat die lijnen goed allemaal vastzitten. Ja, omdat de sleep, uh, sleeptros een uh, verbinding heeft gemaakt, ja. ja. En vanavond gaat u het proberen. Hoe laat? Nou, rond uh, half twee vannacht is het uh, hoogwater. Dus ik denk dat we uh, rond middernacht gaan beginnen met uh, ontballasten... en uh, wat uh, uh, spanning zetten op het leefdraad. Ja, en ontballasten, dat betekent dat die, die tanks... Dat, uh, daar zit geloof ik water in, hè? Dat, dat ja, daar zit water geval. in, om uh, dat hebben we erin gepompt. Of dat hebben de mannen van Zwitser erin laten pompen... om te voorkomen dat hij verder op het strand verdacht. Goed, dat wordt er dan uitgehaald. En heeft u, heeft u er veel vertrouwen in? Denkt u dat dat gaat lukken? Ja, het probleem is dat uh, de verhoging van het water vannacht niet zoveel is als uh, vanmiddag. Dus uh, we hebben iets minder water tot onze beschikking, maar uh, ja, er staat een uh, dikke sleepboot vast. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken vannacht. Ja, want ik uh, zie dan beelden ervan. Ik denk, hij ligt wel ongelooflijk dicht op dat strand. Ja, hij ligt zeker erg dicht op het strand. Uh, vanmiddag uh, op het toppie van het hoge water hebben we nog een uh, slinger gekregen, waardoor we uh, over een zandbank heen zijn vandaag. En dus slinger, dat gaat, betekent dat, uh, dat u dichterbij bent gekomen? Dat u dichterbij is gekomen, ja. ja, ja. Klopt. Nou, dat, dat betekent dat het extra moeilijk wordt. Uh, de grote vraag is, maar misschien kunt u daar nog geen antwoord op geven... in dit stadium van de strijd, van hoe heeft dat kunnen gebeuren? Ja, hoe heeft het er kunnen gebeuren? Dat heeft uh, nader onderzoek nodig. Wat in ieder geval niet de oorzaak is, dat is een kok. Die stond te zwaaien naar iemand op het strand. Maar voor de rest kan <laughs> ik daar nog niet veel over zeggen, nee. nee. dit is een knipoog richting Italië in ieder geval. Dat Zo, is. Precies. Hoe, hoe gaat het dan verder aan boord? Want iedereen is hier wel, want ja, u noemt Italië. Dus iedereen vraagt zich ook af van hoe is het met de kapitein en de bemanning. Iedereen is wel aan boord gebleven. Ja hoor, de kapitein uh, met bemanning, uh, 21 man, is uh, nog steeds aan boord. En die helpen waar nodig en waar ze kunnen. Ja, en het, uh, het, het leven, het gewone scheepsleven, gaat dan ook gewoon door? Ja, het is heel vreemd, maar alles gaat gewoon door, ja. Want het hulpbedrijf, dat uh, draait nog. En uh, nou, de kapitein is natuurlijk druk bezig met verklaringen maken en tellen met zijn eigenaren. Dat gaat allemaal gewoon door. Ja, ik wens u succes, want u blijft aan boord. Uh, en u begeleidt ook het, het, het schip uh, als het weer gewoon op volle zee is. Ja, mocht het lukken vannacht, dan uh, begeleid ik het schip gelijk naar of een veilige haven of een veilige ankerplaats. Goed. Meneer Spelling, ik hoop u morgenochtend uh, te spreken en dan uh, met de positieve berichten. Succes. Ja, prima. Nou, ja, bedankt, hoor. Bedankt. Ja. Ja. Straks, waar moeten we heen met de aangespoelde vinvissen? Niet ieder museum kan namelijk een heel finvisskelet kwijt. En waar moeten we heen met de files? Dat zal toch wel meevallen op vrijdagmiddag, ons ja, het valt, valt zeker mee. Uh, de spits begint vaak heel erg vroeg op vrijdag. Maar uh, ja, nu, uh, de spits verloopt gewoon minder druk dan gebruikelijk. Maar op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, daar uh, is daar weinig van te merken. Want daar staat bij Hoog Made 6 kilometer stil. En de A58 is een ongeluk gebeurd van Breda naar Bergen-op-Zoom. Voor de afrit Wouwse plantage staat 3 kilometer. En er valt wat te zien, want aan de andere kant loopt het ook vast vanuit Bergen-op-Zoom. Daar nou staat tussen Heerlen en Knopende Stok 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. De pabo's moeten op de schop. Voortaan moet iedere student een instaptoets doen. Wie daar niet voor slaagt, kan niet aan de pabo-opleiding beginnen. Studenten komen van het VWO, de HAVO en het MBO... en de niveauverschillen zijn enorm vandaar de toets. Turidi van Rijswijk is op de pabo De Kempel in Helmond... en ze vertoeft in de leraarkamer. Jullie hebben gehoord hoe het advies luidt. Is het een goed advies? Ik ben er wel tevreden bij. Ik ben ook tevreden met het idee dat het nu niet alleen maar uh, ja, bij de pabo's ligt. Dat het niet, gewoon niet goed is bij de pabo's. Maar ook een stukje bij uh, de middelbare scholen en de mbo's wordt neergelegd. Omdat je die entree toets hebt. Ja, en dan kan je ja. zien dat een ja. hoop mensen gewoon een achterstand hebben. Ja, wij krijgen echt uh, mensen binnen vanuit HAVO en VWO. Maar ook vanuit... Uh, MBO's die bijvoorbeeld al jaren geen geschiedenis of kunnen meer gehad hebben... en die moeten wij dan ja, flink bijspijkeren. Zoals ik het nou interpreteer is het zo dat er dus aan de poort zwaarder wordt geselecteerd. Dat betekent dus dat de groep die nu bij wijze van spreken bij ons in het eerste of tweede jaar... om die reden gaat afvallen, dat dat straks wordt afgeschermd... en die komen op een gegeven moment gewoon niet meer door die eerste barrière heen... die waarschijnlijk meteen al bij de poort anders zal, zal worden getoetst. Dus dan hebben jullie het wat eenvoudiger. We krijgen als het goed is betere leraren, maar wel minder. Dat is een reëel risico. Maar er zal ook een ontwikkeling plaats gaan vinden in het middelbare voortgezet onderwijs. Want die zullen hun verantwoordelijkheid ook gaan voelen om betere toelevingen te leren. Nou, je ziet het op het gebied van rekenen, van rekenen zie je het al gebeuren. Want de, de kennisbasis rekenen is natuurlijk al een tijdje af en, en daar zijn wij nu mee aan het werken. En wij hebben nu al samenwerkingsverbanden met middelbare scholen om te kijken hoe we die aansluiting beter kunnen afstemmen. Dus daar, daar gebeurt ook wel wat. Ja, nou, een klas met uh, mensen die dat straks allemaal moeten gaan doen. Vrijwel alleen maar meisjes, twee jongens. Jullie uh, zouden een toets moeten doen voor je hier kunt instromen. Uh, ik denk wel dat het een goed idee is. Maar of ik het uh, de eerste keer gehaald zou hebben, denk ik niet. Ik heb mbo verpleegkunde gedaan, vier jaar heb ik ook afgerond. En dat gaf eigenlijk de toegang naar het hbo. Hmm. Deden is bij jou op school iets om te zorgen dat je die... Uh, achterstand in kon halen? Ja, bij ons op school kreeg je extra taallessen... en rekenlessen kun je voor inschrijven. Um, de HAVO, is dat een goed uitgangspunt? Heb je dan veel achterstand? Ja, ik heb de instaptoetsen nog niet gehaald... maar ik kom wel van de HAVO af. De kennis is gewoon niet goed genoeg die ik heb. Uh, wat vinden jullie van het idee om, uh, om je te verdiepen? Dat je bijvoorbeeld een vak als uh, verkeerskunde... of dyslexie als uh, specialisme kunt nemen? Um, ik vind het uh, heel erg goed, want ik merk dat er... Uh, ja, op veel is er nog niet uh, ja, genoeg ervaring is om, uh, om kinderen te helpen daarmee. Hoef je niet weer een extra docent aan te nemen. Kan de eigen leerkracht kan uh, de kinderen daarin dan begeleiden. Het is voor jezelf ook natuurlijk een, een opstapje naar een hoger salaris. Ik hoop het wel. Ik zie het al helemaal voor me. Jij gaat dyslexie lessen geven. Uh, wie was dat jij geloof ik? Jij had er ook ervaring mee. Nou, niks tegen een externe persoon, maar ja, dan moet je dat weer regelen. En dan voordat het allemaal weer is geregeld, ja, dan is dat kind natuurlijk al verder in zijn leerproces. Uh, Robert Verbrugge, u bent hier de directeur. Wat vindt u eigenlijk van al die adviezen? Dat ze eigenlijk wel passen bij wat wij aan het doen zijn met de kanttekening dat toetsing wel iets is wat we graag in eigen hand zouden willen U wilt niet die landelijke toetsing. Nee. Maar als je dat landelijk toetst, dan is het toch eerlijk? Dan is het voor iedereen gelijk ja, en dan zo. kan je precies dat zien... komt wel enorm uit, dat is zeker waar. Wat is er dan tegen? Omdat ik denk dat het goed is als docenten dat zelf doen... en goed zicht hebben op het curriculum. Juist dan kan je de kwaliteit van de docent op een hoog niveau houden. Die instroom, hè, er wordt nu een hoop werk verzet op die PABO's... om mensen die achterstand hebben alsnog in te halen. Dat is straks niet meer... Nee. Nou ja, vanuit het HBO gerenneerd, vanuit de PABO, is dat aantrekkelijk. De vraag is wel of uh, de VO en MBO en voor, de toeleveranciers in staat zijn om dat op de juiste manier bij te spijken. Dus we verleggen het probleem een beetje. Maar vanuit het HBO vind ik het aantrekkelijk om dat niveau uh, te creëren. Want dan bent u van het probleem af? Dan krijgen wij binnen wat we binnen zouden moeten krijgen. De reportage was van Trudy van Rijswijk. Er wordt gestaakt op Sicilië en ook in de rest van Italië hangen stakingen in de lucht. Premier Mario Monti wil verschillende bedrijfstakken liberaliseren. En dat laten beroepsgroepen niet over hun kant gaan. Contact met Bas Mesters. Bas, want wat wil Monti allemaal veranderen? Monti wil heel veel. Hij heeft dus voor de kerst vooral bezuinigd in het pensioenstelsel... Uh... Uh, hervormd. En nu gaat hij bijvoorbeeld proberen om 5000 500, nieuwe apotheken te realiseren. 1500 extra notarissen. Taxi's mogen in andere gemeentes gaan rijden. er wordt de tol op de snelwegen... die wordt voortaan sneller door andere bedrijven gegeven... zodat die bedrijven ook gaan concurreren bij het verkrijgen van die concessies. Benzinestations mogen met self-service gaan werken, veel meer dan vroeger. Nou, nog veel meer andere dingen. Te veel om op te noemen... Allemaal dingen die in Italië veel duurder zijn dan in andere landen... probeert hij nu open te breken, waardoor er meer concurrentie ontstaat. Ja, marktwerkingen, dat is het eigenlijk. Ja, en dat doet hij voor Europa. Europa wil dat. En Monti wil een uh, goed cijfer halen eind januari... als hij uh, weer uh, met alle uh, top, uh, alle premiers samenzet... Yeah. Om de hervormingen van Europa te regelen. Maar dan heb je zo'n mooie uitdrukking hè, in Nederland. En die heb je misschien ook wel in Italië. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Um, is dat ook een beetje zo? Dan? Ja, dit is. Lijkt allemaal nog heel abstract, maar de mensen in die beroepsgroepen... hebben verdomd goed door dat dit heel snel heel concreet kan worden... en dat het hen uh, extra concurrentie kan opleveren, minder inkomsten. En dus uh, staan me, staat men in de startblokken om te gaan protesteren. De taxichauffeurs in Rome die proberen de zaak al te blokkeren. Op Sicilië zijn grote demonstraties en blokkades... door boeren vooral die boos zijn over concurrentie van buitenaf. Cinazappels die te goedkoop worden ingevoerd... terwijl Sicilië zelf een sinaasappel-eiland is. Um, en het wordt spannender en spannender. En vandaag praat de regering over deze plannen. Ja, en volgende week dus uh, allemaal staking uh, aangekondigd. Wordt het nog groter chaos? Nou, ik verwacht wel dat dit uh, heel erg op, op, de, op de scherpte wordt uh, uitgevochten straks. Monty, de technocraat, aan de ene kant die niet verantwoording hoeft af te leggen bij, uh, bij de bevolking, omdat ze hem niet hebben gekozen, wel in het parlement. Die wil dit erdoor brengen om Um, Italië, het vertrouwen van Italië te herwinnen... het ver vertrouwen in Italië te herstellen, in Europa. Maar die mensen op straat, uh, en vooral die ondernemers... die willen hun uh, rechten en voorrechten behouden. En uh, dat gaat uh, zeer scherp gespeeld worden, denk ik. Ja, dat is de sociale strijd, eigenlijk op straat, min of meer. En in het parlement, hoe zit het daar? In het parlement uh, tot nu toe de, de centrum-linkse partijen... steunen Monti in alles wat hij doet... Uh, waarschijnlijk dat ze hier ook nog een, een stuk meegaan... maar als straks de arbeidswetgeving die Monti ook nog wil gaan aanpakken... in een later stadium, als daarover gesproken zal worden... dan zullen de centrum-linkse partijen tegen gaan stemmen. Heel erg interessant is om te kijken wat uh, Berlusconi zijn partij gaat doen. Dat is toch een, een partij van de kleine en grotere ondernemers. Het is nog niet duidelijk of die deze plannen uh, integraal gaan steunen. Ze zullen zeker concessies gaan vragen van Monti. Dankjewel. Bas Mesters was dat vanuit Rome. En dan het Museum van uh, Groningen, het uh, Rijksuniversiteitsmuseum, heeft een speciale aanbieding. Het skelet van een volgroeide finvis van 20 meter lang. Directeur Rolf de Sluis is van het Universiteitsmuseum. Waarom moet dat skelet trouwens weg? Ja, het skelet moet weg omdat wij geen, uh, geen ruimte hebben. Ons, ons museum is gewoon te klein. En het, of de vinvis te groot, het is maar net hoe je het bekijkt. Ja, maar, hoe, uh, hoe komt u er dan trouwens? Uh, het is ooit lang geleden 1910 aangespoeld in Zeeland en het is uiteindelijk verscheept naar het zoologisch museum in Groningen, zoals dat toen nog heette. En uh, uiteindelijk is het in de collectie gekomen van het biologisch centrum en nu beheert het universiteitsmuseum dit, uh, dit enorme preparaat. Ja, en er is gewoon geen plek voor. Nee, bij ons in het museum is daar geen plek voor. We hadden één of twee opties die, uh, waarvan we dachten dat het gaat dan uh, wel worden. Dat is de nieuwe faculteit van uh, de life sciences, zoals biologie tegenwoordig vaak heet. Maar daarvoor hadden we het plan en was het ook eigenlijk bijna geregeld... dat, uh, dat de vinvis in het oude natuurmuseum in Groningen zou worden opgehangen. Alleen dat museum werd gesloten en toen bleef de vinvis achter. Ja, en waar uh, ga je naartoe met een vinvis die eigenlijk niemand wil, uh, wil hebben? Nou, je gaat er eigenlijk niet de marktplaats mee op. Je gaat er ook niet de boer mee op. Maar je probeert dat op een, op een verantwoorde manier zeg maar, uh, te herplaatsen. Om dat wel op een andere plek uh, in gebruik te laten nemen. En uh, daar zijn we nu uh, mee bezig. Ja, maar uh, als dat dan vervolgens niet lukt... Uh, want de vinvis heeft trouwens een naam, hè? Doortje de Vinvis? Ja, iemand heeft dat gegeven. En dat is een beetje iemand die niet gehinderd wordt er enige kennis. Want Doortje is helemaal geen Doortje. Het is zeker geen meisje. Het is een, een mandjesvis. Dus ik denk dat de naam sowieso wat misplaatst is. Ja, een ja. onbouwvinvis. Uh, maar uh, <tie> maar, maar stel, stel dat je daar dan vervolgens helemaal niemand voor krijgt. Kan... Nou, ik denk niet dat dat zo'n probleem is. Uh, er zijn een aantal goede museale vangnetten. Uh, je hebt genoeg natuurhistorisch educatiecentrum die daar absoluut belangstelling voor hebben. En je hebt natuurlijk ook het grote Nationaal Historisch Museum in, uh, in Leiden, Naturalis. En daar zitten mensen die zich uh, dermate bezighouden met dit soort zaken. Dat ik niet het idee heb dat uh, de vinvis in, uh, in een container of op de hoop gaat. Nee. Dan om, uh, maar hebben we niet heel veel vinvissen? Want de spoelen de laatste tijd met name, lijkt het wel veel vinvissen aan. Ja, dat gebeurt. Er is afgelopen een week of twee weken geleden is er nog eentje aangespoeld volgens mij in Zeeland. En dat was een iets jonger exemplaar. Die was ook iets kleiner, 8 meter. Daar hadden wij dan als museum waarschijnlijk net mee, mee uitgekund. Van deze uit 1910, dat is een volwassen exemplaar, een gewone vinvis zoals het type is. En uh, die is 20 meter lang. Goed, als u hem wil hebben... maar ja, ik neem niet aan dat iemand zo'n garagebox heeft... maar uh, als er mensen zijn die weten waar hij mooi terecht kan... Uh, dan kunnen ze contact met u opnemen. Meneer Tesluis, Ja, mits het vanuit een museaal oogpunt en een ethisch oogpunt wordt gedaan... is er, is er veel mogelijk. Ja, Absoluut. precies. Met die ja, kanttekeningen erbij. Meneer Tesluis, ik dank u wel voor het gesprek. Ja hoor, graag gedaan. Tot ziens. Da.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 De voorstellen voor een nieuwe koers van het CDA zijn voor het volgende verkiezingsprogramma, zegt partijvoorzitter Peethoom. Het strategisch beraad van het CDA presenteerde vanmiddag de voorstellen voor een nieuwe koers. De denktank kiest voor wat wordt genoemd het radicale midden, wars van polarisatie en de dogma's van links en rechts. De plannen gaan onder meer over aanpassing van de hypotheekrenteaftrek, het milieu en een andere toon in het integratiedebat. CDA-voorzitter Peethoom benadrukt dat het aanwijzen van een nieuwe partijleider niet aan de orde is.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 Om een uur of één, half twee wordt hoogwater verwacht. Het Filipijnse schip ligt sinds vanochtend vroeg vast bij wijk aan zee. Een paar honderd meter uit de kust. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Gerritingstaan. Vanavond neemt de buigheid wat af. Maar dat duurt niet zo heel erg lang, want vanuit het westen trekt een nieuw regengebied vannacht over het land. In het noorden en noordoosten kan de neerslag eerst ook even als natte sneeuw vallen. De minimumtemperatuur wordt namelijk al aan het begin van de nacht al bereikt. In het oosten en noordoosten 1 à 2 graden, in het westen een graad of 6. In de loop van de nacht wordt het van het westen uit geleidelijk zachter en daarbij wakker de zuidwestenwind aan. Aan zee en op het IJsselmeer krachten tot hardwink 6 tot 7 en later draait de wind naar het westen. Het weekend verloopt wisselvallig en onstuimig.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 Na het weekend blijft het wisselvallig. Wel neemt de wind iets af en ook wordt het geleidelijk wat minder zacht. ANEB verkeersinformatie. Op de meeste wegen zijn de files minder lang dan gebruikelijk. Er zijn ook nauwelijks bijzonderheden. Er is zojuist wel een ongeluk gebeurd op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat voor de afrit puntschoten 2 kilometer file. De linker is dicht. En alleen de file op de A4 heeft de gebruikelijke lengte. Van Amsterdam naar Den Haag. Er staat tussen Roedervaar en en Hoogmade 6 kilometer...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 Denno is het Radio 1 Journaal. Zo dadelijk een reactie van vicepremier Maxime Verhagen... op het rapport van het Strategisch Beraad van het CDA. Eens kijken of hij ook die radicale koers in het midden wil aanhangen. En dan een vreemd bericht. Ethiopische Atletiekbond heeft een groot aantal atleten geschorst. Onder hen is de Olympische kampioen Bekele. De kampioen op de 5 en de 10.000 meter. En dat in de aanloop van de, naar de volgende Olympische Spelen in Londen deze zomer. Aan de telefoon Jos Hermers, manager van onder andere Bekele en Ayle Gebre Selassie. Goedemiddag meneer Hermers. Goedemiddag. Wat, wat is hier allemaal aan de hand? Ja, heel moeilijk. Ik ben net een week terug na drie weken Ethiopië en Kenia en ook daar gesprekken gehad, maar verrast mij ook weer. Uh, wat, wat er aan de hand is, is dat uh, één keer vier jaar uh, komt het Olympisch Comité in, uh, in, in uh, Ethiopië in, in ja. uh, Ethiopië zeg maar, wordt, wordt erbij betrokken en dan ja, dat gaat heel erg sterk vanuit de regering en heel erg autoritair. En ja, zij willen gewoon dat alle atleten het hele jaar nu tot de Olympisch spelen onder de nationale vlag en de, de nationale. Uh, bond komt trainen. Maar het gaat voor sommige midden, het gaat dat gewoon helemaal niet op. Om niet verhailijk hebben Ik hij hem ook niet, niet verkennen is. Hij komt net terug van twee jaar blessures. Hij kan ja. dan bijvoorbeeld niet op de hele harde baan die er in alles ligt de, uh, trainen. Hij is net een hele rustige opbouw naar de Olympische Spelen en moet dan uh, in die in die groep komen trainen. Terwijl hij daarvoor hij heeft al zoveel titels gewonnen, heeft hij altijd zichzelf uh, voor mogen bereiden op zijn, op zijn eigen manier. En ja, nu, tot zijn eigen verrassing wordt het ook gewoon op televisie. Uh, en de dat hij geschorst was. Dus uh, ja, kan, hij is dus, uh, heel erg onrespectvol naar hem toe. Ook. ja, want hij, hij, hij heeft daar geen zin in. Dat is eigenlijk het, de korte versie. Nou, niet alleen diegene. Ja, ja, het, het, is niet goed. Als, het is gewoon gevaarlijk als hij met uh, 40, 50 andere atleten moet gaan trainen. Uh, in, in een ja, heel eenvormig trainingsprogramma. Dus niet een echt op hem toegesneden programma. Ja, ja, dan, maar... dan heb je een grote kans dat hij weer op raakt. Maar waarom doet zo'n bond dat dan? Ja, omdat ze geen, geen idee hebben van, uh, van atletiek en van, van, van de sport. Individueel, is het heel erg. De hele mentaliteit in Ethiopië nee, de... is dat alles... Uh, er is ook maar één partij en uh, alles moet vanuit, van bovenaf uh, geleid worden. Heel autoritair, totalitair wordt dat ja, geleid. De... Dus ook op ook, ook dit gebied. Ja, maar, maar dat, dat is, dat, dat is u goed recht, een, een mening daar, daarover. Maar zit er ook een gedachte achter, behalve dat ze er geen idee van hebben? Uh, <laughs> Nou ja, als je in sport geen individuele plan kan maken voor een sporter, dan, dan lijkt me toch vrij duidelijk dat dat uh, niet de, de bedoeling is. Uh, er zit wel een enig, enig goed idee achter. Is dat vooral voor jonge atleten, die vooral in Ethiopië, omdat het allemaal niet zo goed georganiseerd is, geen goede clubsysteem is, dat die jonge atleten bij, bij de bond gaan trainen. Is op zich prima, daar hebben we ook allemaal over gesproken, perfect. Maar u kunt zich voorstellen een atleet van, van 20 of 21 jaar traint heel anders dan een atleet van 35 jaar. Die 35-jarige moet veel specifieker, veel intensiever trainen dan die. Van, van 20 die net komt kijken. En die wordt daar gewoon op één hoop gegooid. En ja, dus dat, dat gaat gewoon niet goed samen. Kenny Zubekijler heeft, heeft zoveel Olympische titels gewonnen, zoveel wereldtekorts verlopen, dat, wereldkampioenen, dat hij heeft gewoon bewezen dat hij zijn eigen programma kan maken. En dat, dat, dat, dat, maar... dat hadden we ook al overlegd een paar ja. weken geleden. Maar ja, wat nu? Want uh, hij is dus geschorst. Betekent dat ook daadwerkelijk dat hij nergens mag lopen? Dat hij mag trainen? Ja, we zullen dit is al wel vaker gebeurd. Dus, uh, we moeten nu onderhandelen en praten. En, en, en, en kijken hoe, uh, hoe we hieruit kunnen komen. Zijn eerste wedstrijden zullen pas waarschijnlijk in februari en maart zijn. Dus we hebben nu even de, de, de tijd. Maar het gaat natuurlijk niet alleen over hem. Er zijn nog zeven, wat u al aangaf, 37 andere atleten. Ja. Ook geschorst en een aantal atleten. Uh, die moeten volgende week de, de marathon in Dubai lopen. En die zijn helemaal klaar met hun voorbereiding. En nou mogen ze even niet gaan. Dus, dus ja, gewoon heel pijnlijk. En vooral ook uh, ja, respectloos. Ja, en valt het te praten trouwens? Wat ik... Ik neem aan dat u probeert te bemiddelen, in ieder geval om de mensen te pakken te krijgen daar. Ja vandaag is het nationale feestdag. dat gaat moeilijk, maar morgen oh. gaan we nog een rondje bellen. En ja, mijn hoop is heel erg versterkt op Haile uh, Keperselassie, dat, uh, dat, dat is echt een monument in dat land. En dat is een hele goede diplomaat, dus uh, ja, hopelijk kan, kan hij er ook in bemiddelen. En eventueel dus, moeilijk er naartoe vliegen, maar hopelijk kan het uh, aan de telefoon en met hulp van Haile uh, op, opgelost worden. Ja, sterkte erbij. Dank u wel voor het gesprek. Jos okay. Hermers was dat, manager van onder andere Keperselassie en Bekele. Het kabinet legt het kritische advies van de Raad van State... over het wetsvoorstel minimumstraffen naar zich neer. De Raad van State is niet overtuigd van de noodzaak... om bij recidieven een minimumstraf op te leggen. Gaat een crimineel binnen tien jaar weer over de schreef... dan krijgt hij in de toekomst tenminste de helft van de maximumstraf. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... is niet onder de indruk van de kritiek van het hoogste adviesorgaan van de regering. Ja, ik denk dat de Raad van State uitgaat van een, andere, een ander uitgangspunt als het kabinet. Het kabinet gaat ervan uit dat we zeggen bij recidieven, uh, uh, in ieder geval van, van misdrijven, van zware misdrijven, uh, dan moet er zwaarder worden gestraft. Uh, dat is het uitgangspunt van het kabinet. En de Raad van State heeft zich meer uh, afgevraagd welk concreet probleem er nou moet worden opgelost. Nou ja, daar, daar blijven we van mening over verschillen. Uh, in dat nadere rapport is het weer legd En uh, we zullen het volgende week naar de Kamer sturen en we zijn blij als we dat kunnen behandelen opstelde en ik. Ja, daarmee sluit de Raad van State aan op een veel gehoorde kritiek. Namelijk dat in welke gevallen legt een rechter... nou niet bij, bij gevallen van residieven... niet tenminste de helft van de straf op. Want dat is wat u nu bij wet vastlegt. Maar waar is dat dan voor nodig? Nou, dat zal ik u vertellen. Bijvoorbeeld bij straatroof met uh, een, een delict waar slachtoffers vallen... of een geval van een overval waar ernstig uh, uh, schade wordt toegebracht aan het slachtoffer. Dat zijn zaken... Waar je uh, heel vaak, heel vaak zou ik bijna willen zeggen, meemaakt dat er een tweede of een derde keer wel lange na niet de helft van de maximumstraf die op zo'n delict staat wordt opgelegd. Komt heel vaak voor. Nou, het kabinet vindt uh, dat dit soort recidieven, dat dat moet worden aangepakt. Ja, dat de meningen erover verdeeld zijn, dat is duidelijk. Maar het kabinet heeft besloten dat we het nu wel gaan verdedigen in de Kamer. Ja, het verstaat al, het is geen principiële bezwaren tegen ja, een normering aan de onderkant, een minimumstraf. Nee, daar zijn geen principiële bezwaren tegen te bedenken. Dat is ook geen aantasting van de rechtsstaat, want er zijn tal van West-Europese stelsels om ons heen... die een soortgelijke regeling van minimumstraffen kennen. Premier Rutte, vindt u dat de rechters in Nederland te soepel straffen, te licht... Nee hoor, ik heb, ik, ik, het is mij, uh, om te beginnen, ik sta voor de rechtsstaat. Ik zal altijd de rechters in Nederland verdedigen. Uh, en het is al helemaal niet aan mij, vanuit het trielspolitica... om commentaar te hebben op uh, wat de rechters uh, voor straffen opleggen. Toch zegt u als kabinet... Uh, wij gaan een minimumstraf opleggen in gevallen van recidieven. Waarom is dat dan nodig? Dat vinden wij omdat wij als wetgever vinden, uh, als medewetgever... Uh, dat het noodzakelijk is om dat soort ernstige misdrijven ook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 Uh, dat is ook een goede zaak, maar de dingen die niet mogen, uh, die liggen ook duidelijk vast. En als je dan toch nog dingen doet die niet mogen, dan heb je een groot probleem. Dat zei premier Rutte. Hij was in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Het CDA, u heeft dat eerder vandaag kunnen horen, gaat kiezen voor het radicale midden. Tenminste, als het aan Aartjan de Geus en zijn strategisch beraad ligt. Die hebben vandaag een rapport uitgebracht over de toekomst. Maxime Vragen, minister, vicepremier, reageerde tevreden. Ik vind het mooi, ik vind het een, uh, kijk, dit is natuurlijk, een, een, allereerst is het een, uh, een, een, een visie uh, die aangeeft hoe je ook uh, de problemen van morgen, de zorgen van de mensen van vandaag, hoe je daar een, een christendemocratische antwoord op, uh, op kunt verwoorden. En uh, dat gebeurt uh, eigenlijk vanuit een ja, hele herkenbare christendemocratische visie. En ik denk dat kiezen en verbinden, dat dat ook echt CDA is. Ja, vindt u dat er echt gekozen wordt? Want als het over concrete thema's gaat, dan horen we hier de geus ook zeggen, de voorzitter... Ja, maar ja, die concrete keuzes hebben we nog niet gemaakt. Dat is iets wat in een verkiezingsprogramma moet komen. Dan is het al niet gekozen. Nou, nee, maar wat, wat, wat u uh, vraagt, wat er hier staat, is het dus een, een politieke visie. Uh, het gaat uit van uh, de problemen van morgen, van waar willen we naartoe? Uh, de instrumenten, daarvoor heb je altijd een verkiezingsprogramma. Um, en uh, het is dus ook zaak van, uh, van de partij... Bij, uh, ...als dit als vastgesteld is, zeg maar, als, als, als politieke visie... Uh, ...op 2 juni aanstaande om uh, als bouwsteen te dienen... ...voor de formulering van het verkiezingsprogramma in uh, 2015. Bent u het met alles eens? Uh, oh, de, ja, maar kijk, ik heb nog niet ieder, ieder detail uh, tot meegenomen. Uh, maar ik denk dat het wel een, een, een nou ja, orthotiek christendemocratisch antwoord is... ...nogmaals op uh, de, de zorgen. Van, van de mensen uh, of de problemen... waarmee we ook in de toekomst geconfronteerd kunnen worden... als het gaat over duurzaamheid... als het gaat over het gebruik van kennis... om daarmee de economie ook te versterken. Ja, maar als het om de hypotheekrenteaftrek gaat bijvoorbeeld... dan staat in, ja, op deze manier is het eigenlijk niet houdbaar. Er moet iets aan gebeuren. Bent u dat ook met het rapport uh, eens? Nou kijk, het is op zich uh, niet, niet zo opvallend wat er wat over staat. Ik begrijp dat u uh, buitengewoon op zoek bent... Naar, naar, naar de punten en commas waarmee u de verschillen zou kunnen duiden. Maar uh, de gedachte dat... Hypotheekrenteaftrek bedoeld is om bezitsvorming te stimuleren. De gedachte dat uh, aflossing uh, eigenlijk uh, ook gestimuleerd zou moeten worden. Uh, juist om daarmee die bezitvorming ook mogelijk te maken. Is een, een lijn die, die we natuurlijk ook als CDA al, al vaker en al langer hebben uitgedragen. De kans is vrij groot dat er uh, opnieuw onderhandeld moet gaat worden over extra bezuinigingen. Heeft dit stuk daar invloed op? U kunt ervan overtuigd zijn dat CDA-gedachtegoed, wat in mijn genen zit, dat uh, ik dat ook uh, bij de onderhandelingen, bij komende onderhandelingen of bij komende uh, keuzes die gemaakt moeten worden, een rol zal spelen. Eh, concreet gezegd, eh, is zeg maar, wat hier staat, is geïnspireerd door het CDA-gedachtegoed. Geeft ook de visie aan voor de lange termijn. Loopt dus niet, het raakt niet de huidige regeerperiode. Maar u kunt er wel van overtuigd zijn dat ik als voorman eh, van het CDA in het kabinet... dat ik eh, vanuit juist een CDA-gedachtegoed eventuele onderhandelingen voer. Ik bedoel, net zo goed als ik dat bij de formatie gedaan heb. U bent vrij positief over dit stuk... Vindt u het jammer dat u niet de leider bent die dit uit kan voeren? Heeft u de spijt van dat u gezegd heeft, ik doe het niet? doe? Nee, dat, dat heeft niets met dit programma te maken. Dat heeft te maken met mijn eigen keuze... die ik eh, toch vrij helder gemotiveerd heb in een aantal interviews eh, begin januari. Maxime Verhagen, de vicepremier, was dat in gesprek met Marcel Bril. Straks, cultureel erfgoed komt in conflictgebieden vaak ernstig in gevaar. Joris Kilaag is vaak op roerige plekken als in Libië en Egypte geweest. En hij gaat op het onderwerp binnenkort promoveren. Maar eerst praten bij ons. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Wijnand, op vrijdagavond her en der een ongelukje? Ja, zo is het. En, uh, maar voor de rest is het toch een uh, minder drukke spits dan gebruikelijk. Maar op de A1 ging het even mis, van Amsterdam naar Amersfoort. Er staat voor de afrit Bunschoten, 5 kilometer file. De weg is net wel weer vrijgegeven. En de A27, van Utrecht naar Breda, staat voor Lexmond, 3 kilometer. Daar is na een aanrijding de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. 24 jaar na de duivelsverse heeft schrijver Selman Rusty... een bezoek aan India afgezegd. Geboren India vreest namelijk voor zijn veiligheid. Eind jaren 80 werd Rusty beschuldigd van godlastering. Ayatollah Khomeini van Iran vaardigde zelfs een fatwa tegen hem uit. Hij moest worden gedood. Nog steeds durft Rusty dus niet overal te komen. Lucas Waagmeester is in Mumbai in India... Lucas, um, Rusty vreest dus voor zijn eigen veiligheid. Is dat een reële angst? Nou, Sterker nog, hij zegt vanochtend dat hij simpelweg bang is vermoord te worden... als hij India bezoekt. Want uh, daar gaat het om. Rusty was uitgenodigd op een literair festival in Jaipur, in Rajasthan, hier in India. Hij zou daar verschillende lezingen verzorgen. En hij zegt in een verklaring dat hij van inlichtingendiensten hier te horen heeft gekregen... dat er twee huurmoordenaars op weg zijn naar Jaipur. Op weg naar hem dus, op dat festival. Hij zegt daar... Meteen bij dat hij zich wel afvraagt of die inlichtingendiensten wel de waarheid spreken. Of dat ze hem gewoon even niet uh, erbij willen hebben. Maar voor de veiligheid van zichzelf en uh, de andere festivalgangers... neemt hij het zekere voor het onzekere en komt hij dus niet. Nee, maar dat is toch wel merkwaardig. Want we hadden al een hele tijd ja, over die bedreigingen niet zo heel erg veel uh, meer gehoord. Sterker nog, die fatwa was voor een deel zelfs ongedaan uh, gemaakt. En dan komt het toch weer op. Ja, een moslimorganisatie hier uh, uit India, uit een andere deelstaat dan, uh, dan waar dat festival wordt gehouden, uit Uttar Pradesh. Heeft de Indiase overheid opgeroepen dit bezoek te blokkeren. Omdat de schrijver inderdaad in het verleden de Koran en de profeet zou hebben beledigd. Maar die conservatieve groep ja, die is daar nog steeds uh, boos over en die, die wilde dus ook acties tegen dat bezoek gaan organiseren. En ja, het klinkt een beetje uh, cynisch, maar de pech is dat in Uttar Pradesh, in die deelstaat deze maand, deelstaatverkiezingen worden gehouden. En er is simpelweg even geen politieke partij die de moslimminderheid daar, toch 18% van het electoraat in, in, in grote delen van India, eh, tegen het hoofd wil stoten. Dus ja, de uitkomst van zo'n rel is dan dat niemand eigenlijk voor die opstaat om zijn komst te verdedigen. En die dus al snel de hint kreeg van de overheid om er beter eh, weg te blijven. De, de gevoelens van het islamitische kiezers is op dit moment gewoon even belangrijker dan het vrije woord. Ja, maar hoe komt het dan dat er niemand voor hem opstaat? Nou ja, mijn gevoel is dus vooral dat, uh, dat in de Indiaanse overheid vooral niemand daar even zin in heeft. Hè. Een journalist die op het festival in, in Jaipur is, die zei vanochtend heel treffend... het is triest dat een Indiër uh, niet zijn eigen geboorteland kan bezoeken omdat andere Indiërs dat niet willen. Inderdaad, dit, dit land is zo ongeveer gebouwd op de belofte dat alle religies hier welkom zijn... dat er democratische rechten heersen, dat iedereen kan zeggen wat hij denkt... Maar ja, zeker als het om religieuze gevoeligheden gaat, dan toont India zich wel vaker niet helemaal klaar voor het vrije woord, kun je zeggen. Dus zelfs ook geldt dat dus voor een schrijver, een controversiële schrijver, misschien ook een beetje een provocateur. Je zegt het inderdaad, hij heeft al 25 jaar lang natuurlijk, heeft hij deze geschiedenis eigenlijk achter zich aan. Het is toch ook een schrijver van absolute wereldfaam, een Indiër. En ja, moet hem dus even niet hebben. Goed, dankjewel, Lucas Waagmeester. Kunstschatten in oorlogsgebieden worden vaak slecht beschermd. Blijkt uit onderzoek van archeoloog Joris Kila van de Universiteit van Amsterdam. <coughs> Pardon. Hoewel er internationaal afspraken zijn gemaakt, houden de regeringen zich hier nauwelijks aan. Kila promoveert binnenkort op het onderwerp. En uh, hij is nu in de studio. Meneer Kila, uh, zowel internationaal als in Nederland uh, wordt er weinig gedaan aan het beschermen van belangrijke kunstschatten. Hoe komt dat? Uh, we kunnen stellen dat er niet genoeg wordt uh, gedaan. Ik heb sterk de indruk gekregen dat uh, of men is niet van het belang overtuigd... of men wil er geen geld uh, voor uittrekken. En waarschijnlijk is het een combinatie van deze zaken. En hoe doet Nederland het? Nou ja, Nederland uh, is een van de ondertekenaars van het verdrag van Den Haag van 1954... en de daarbij behorende protocollen. En zou dus verplicht moeten zijn om bijvoorbeeld uh, in haar strijdkrachten... Uh, onderwijs en onderricht te geven over het beschermen van cultureel erfgoed... tijdens conflict situaties. Uh, men zou zich daar dus in vredestijd op uh, moeten voorbereiden. En eigenlijk zou men ook, uh, hoe noem je dat, capaciteit in de strijdkrachten moeten hebben. Dus laten we zeggen cultuurofficieren of mensen die daar verstand van hebben... om tijdens ook uh, militaire oefeningen in vredestijd... of het bouwen van kampementen en peacekeeping uh, missions om te zorgen dat je dus niet uh, uit onkunde of onwetendheid... Uh, culturele eigendommen beschadigt. Ja, dus bijvoorbeeld nu, hè, die politietrainingsmissie, die hebben we in uh, Koendoes. Daar zouden we dus ook uh, de officieren, uh, de politieofficieren zijn het in dit geval... moeten opleiden in het beschermen van het culturele erfgoed. Eigenlijk had er voor die missie een assessment moeten worden gedaan... door een paar mensen, en soms kan dat zelfs ook... Uh, hoef je daar niet voor naar het gebied toe, of daar geen... Uh, ja, laten we zeggen, archeologische sites of bepaalde dingen zijn waar die kampementen zijn die beschadigd zouden kunnen worden. Ja, Misschien we... tijdens de schietoefeningen in de woestijn. Ja. U, u komt er regelmatig en we hebben heel veel conflicten helaas in, uh, in de wereld. Denk alleen maar aan de Arabische lente, Egypte, Libië, op dit moment natuurlijk ook Syrië. Gaat er veel uh, erfgoed verloren? Ja, uh, bijvoorbeeld, ik ben nu net uh, gisteren teruggekomen uit uh, Egypte. En zoals wellicht op het nieuws is geweest, is daar het l Institut de l'Egypte in, uh, in brand gestoken. En dat kwam omdat uh, militairen vanaf het dak uh, stenen aan het gooien waren naar demonstranten. En als je dus als militair een uh, monument of iets wat je als cultureel erfgoed kan betitelen in gebruik neemt of daar een wapen op neerzet... dat kan de een mitrailleur of zelf... Uh, je gaat daar staan of iets doen... dan maak je het dus tot een military target. En dat is verboden, internationaal rechtelijk... En ja, hierbij uh, gingen waarschijnlijk demonstranten uh, of in ieder geval mensen hebben molotov cocktails naar binnen gegooid en de, de zaak is helemaal afgefikt. Nou is dit inderdaad een militair uh, doelwit, het gebruiken van een museum bijvoorbeeld als militair doelwit. Maar in het museum, daar zijn ook uh, schatten. Uh, en tijdens dergelijke conflicten uh, um, komt het wel eens voor dat de schatten uh, uh, geroofd worden. Kunnen uh, rovers überhaupt die schatten ergens uh, verpatsen? Het is heel moeilijk om te verpatsen, want uh, als het goed is... en dat staat ook in die internationaal-rechtelijke afspraken... worden er inventarisaties gemaakt, al in vredestijd. Maar uh, er zitten nog meer aspecten aan. Bijvoorbeeld uh, de Taliban en de Irak, uh, waar ik heb gezeten, gebeurde dat ook. De, de tegenstander. Die gaan soms speciaal uh, opgravingen doen, of, of dingen plunderen of, of stelen. om uh, deze antiquiteiten op de internationale markt te verkopen. En van de opbrengst koopt de tegenstander dus wapens en ammunitie. Maar ze kunnen het dus wel verkopen? Ze kunnen het wel verkopen, want helaas is het zo... dat de reden dat er nog steeds geplunderd en gepikt wordt... is dat er dus een internationale vraag is naar anti antiquiteiten. En die wordt verre overtroffen door het aanbod wat er is. Mag ik dan even de advocaat van de duivel spelen? Want hoe erg is dat? Want het gaat niet verloren dan. Het komt in andere handen, niet de rechtmatige handen... maar het gaat niet verloren. Als je dus iets ontvreemt, dan is de context verloren gegaan. Dus je kan een of ander potje... Of of dingetje, dat kan je dus ontvreemden... en dat komt bij een verzamelaar terecht. Maar archeologen die bestuderen dus ook de context of de bodemlaag... waarin dat object is gevonden en wat er omheen lag. En als het object geïsoleerd wordt en ergens terecht komt... dan kan je wel zeggen, ja, maar ze hebben het mooi opgepoetst... en het is nooit uh, beschadigd. Maar de context gaat wel verloren. En het kan ook nog eens zo zijn dat het uh, verbonden is met de identiteit van een groep mensen. of een, of een, of een land of een streek. Hè. Dat, dat varieert natuurlijk. Zodat je dus eigenlijk uh, aan identiteitsbeschadiging doet. Archeoloog Joris Kila heeft dus van de UVA opdracht gekregen. om samen te werken met de Libische Oudheidkundige Dienst. om daar zoveel mogelijk cultuurschatten te behouden. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Hier is Martijn Nijhuis. De Amerikaanse zangeres Etta James is overleden op 73-jarige leeftijd. Het nieuws kwam naar buiten via CNN... dat een berichtje op twitter retweeten doorstuurde dus. Zangeres van blues, R&B en gospel. Alle nieuwszenders melden het inmiddels. Dus dit nummer gaat u nog veel horen vanavond. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. You. Voor RTV Noord-Holland is het belangrijkste nieuws... natuurlijk het gestrande vrachtschip voor de kust van Wijk aan Zee. Er wordt dus nog steeds geprobeerd om het vandaag los te trekken... u hoorde dat zojuist, met een lange kabel. Het schip trok de hele dag veel bekijks. Voor de mensen die geen zin of tijd hadden om naar het schip te komen... biedt de regionale omroep een fijn stukje service. Op de site zijn livebeelden te zien. Zo klinkt dat dus, het beukende water tegen het gestrande schip. Ajax loopt de kans om de macht in eigen huis kwijt te raken, meldt het parool. Wanneer de slepende juridische conflicten niet snel worden opgelost... dan grijpt de ondernemingskamer van het gerechtshof in, zegt een hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Volgens hem krijgen externe commissarissen dan de touwtjes in handen bij Ajax. En bij CNN zijn ze waarschijnlijk erg blij met het eigen debat tussen de republikeinse presidentskandidaten, want er was een aanvaring tussen de presentator en Newt Gingrich. Het fragment is het best bekeken filmpje van de hele site. Ja, voor wie het gemist heeft: de presentator vroeg wat er waar was van het verhaal dat hij een open huwelijk wilde. She says you asked her, sir, to enter into an open marriage. te you like to take some time to respond to that? Nou, very Nou, Hij wilde niet reageren, maar deed dat dus wel. Vervolgens werd de presentator met de grond gelijk gemaakt... omdat hij het lef had om over het onderwerp te beginnen. Europese rabbijnen overwegen maatregelen tegen de Joodse gemeente Amsterdam. Dat meldt NRC Handelsblad. De rabbijnen vinden dat de schorsing van de opperrabijn Ralbak ongedaan gemaakt moet worden. Hij werd geschorst omdat hij vindt dat homo's in therapie moeten gaan. Als de Joodse gemeente Amsterdam niet langer wordt erkend als orthodox Joodse gemeenschap... dan kan dat vergaande gevolgen hebben, zegt de krant. De import van koosje Nederlands kalsvlees naar Groot-Brittannië zou bijvoorbeeld kunnen worden gestaakt. Op Twitter is er een rel ontstaan vanwege een trending topic. Het meest bespreekt besproken onderwerp dus. Uit een lijstje op de site blijkt dat de meeste Nederlanders... hebben getweet over de term... Joden gaan eraan. Ja, dat is een verwijzing naar de wedstrijd... tussen Feyenoord en Ajax van 29 januari. Op de site van Feyenoord-fans vinden ze het prachtig. Iemand schrijft... Iedereen weet wat we bedoelen. De klassieker leeft nog meer. Ook al is het zonder fans van hun niet, omdat ze simpelweg niet meer durven te komen. Ja, ze mogen niet komen, hè? vijf jaar lang. Beterzijds. Er verschijnen dus enorm veel tweets over die hashtag joden gaan eraan. En Naomi schrijft, kan de supportafdeling van Twitter misschien ingrijpen... en iets doen aan de enorm domme hashtag hartelijk dank. Ja, de meeste tweets zijn van mensen als Naomi die over de kwestie klagen. Ze gebruiken ook allemaal die omstreden hashtag. Dus een hekje en dan de tekst joden gaan eraan. Ja, Ze hebben dus niet door dat ze het probleem daardoor mee te veroorzaken. Maar ja, zo blijft het een trending topic natuurlijk. TV-persoonlijkheid en reality star Britt Dekker... die kan er geluk niet op. Het is te lezen op de site van de Telegraaf. De blondine, de intellectuele blondine... heeft eindelijk haar theorie-examen binnen. Ja, Thanks voor al jullie steun. Ik ben geslaagd, schrijft ze op Twitter. Eerder deze maand zakte ze nog. Laat ik de volgende keer maar eens gaan leren, schreef ze toen. Nou, dat helpt, dat zo blijkt. Goed, allemaal te vinden. Op Twitter gaat het ook over gevulde koeken, zie ik hier zo staan. Die worden in Alkmaar weer uitgedeeld. Het is weer een heel andere voetbalwedstrijd. AZ Ajax, het gemeentebestuur van Alkmaar... deelt gevulde koeken gratis uit... om te laten zien dat het best leuk is, een voetbalwedstrijd. Dat allemaal in het mediaoverzicht. Dankjewel, Martijn. Wat gaan we doen zo dadelijk na zes uur? We hebben alle reacties op een rijtje op dat CDA-rapport. Die rukt naar het midden, naar het radicale midden. Wat vindt iedereen daarvan? Margreet Boer zet het zo dadelijk op een rijtje. En we praten met Bette Dam. En dan hebben we het over Afghanistan. Waar vier Franse militairen vandaag werden doodgeschoten. En we hebben nog een onderwerp over de finale van vandaag. Dat is The Voice of Holland. En ik ben er niet.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 Het wordt hoog tijd voor een andere bank. Niet weer zo'n deftige, met dure kantoren, overal marmer. Een bank waar ze je kennen. Ja, waar ze zeggen goeiemorgen, meneer de Vries. Zo'n is er. De Regiobank. Een bank zonder pushpos push, push of gedoe. En toch een complete bank. Betalen, sparen, alles. Zeggen ze ook altijd, wij zijn uw bank. Regiobank. Uw jaaropgave van uw AOW-pensioen printen? Log in op mijnsvb.nl